Met het NOS-journaal. De overheid krijgt de mogelijkheid om ongewenste overnames van telecombedrijven tegen te houden. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die dat regelt. Bedrijven die een telecombedrijf willen overnemen, moeten zich melden bij het ministerie van Economische Zaken. Als de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar is, gaat de overname niet door. De wet is volgens staatssecretaris Keizer al jaren in voorbereiding, maar nu extra nodig. Door de crisis kan de waarde van telecombedrijven gaan dalen, waardoor ze makkelijk doelwit kunnen worden van ongewenste overnames. De autoriteit persoonsgegevens is niet in staat om een oordeel te geven over de opzet van de zeven corona-apps die het ministerie van Volksgezondheid heeft geselecteerd. De appvoorstellen zouden onvoldoende uitgewerkt zijn, zegt de toezichthouder, dus kunnen ze niet zeggen of er bijvoorbeeld sprake is van schending van de privacy. In Spanje is het aantal geregistreerde coronabesmettingen boven de 200.000 uitgekomen. De afgelopen 24 uur kwamen er bijna 4300 besmettingen bij. Daarmee is Spanje na de Verenigde Staten het land met de meeste besmettingen. Er overleden de afgelopen 24 uur 400 mensen in Spanje aan corona. In België overleden het afgelopen etmaal 168 mensen. Het aantal geregistreerde coronadoden komt daarmee op ruim 5800. Het Twente-kanaal tussen Zutphen en Enschede is vanaf vandaag een stuk beter bereikbaar voor de binnenvaart. Bij Eefde wordt de tweede sluis in gebruik genomen, waar drie jaar aan is gewerkt. Dat betekent dat grotere en zwaarder beladen schepen kunnen doorvaren naar Hengelo, Enschede en Almelo. En dat is goed voor de Twentse economie. Het weer, veel zon en een stevige oostenwind. Het wordt 13 tot 20 graden. De komende dagen blijft het zonnig en de oostenwind neemt woensdag af. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AMB. Er staan op dit moment geen files.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook Robert op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de tijd van de leer, Dat Zandvoort uit Zandvoort.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 Een opname in 1928. En de volgende formatie zijn Gert en Hermine Timmerman. Ze vormden jarenlang een Nederlands artiestenduo. En ze werden vooral bekend door het nummer Shalalali, Shalalala, De Duiven op de Dam. Die hoort u nu op de lokale omroep CFM Zandvoort. Gert en Hermine. Alle duiven op de Dam, Shalalali, Shalalala. Ja, die weten hoe het kwam sja la Want ze zaten op je schoot, sja la la En je gaf ze gistbrood, brood, la la la la la Als een brood keek jij me lachend aan Mijn hart ging sneller slaan Ik was meteen verliefd op jou en zag ik jou dan dan zei ik hier op keer: er is geen ander meer waar ik van hou. Nooit vergeet ik weer die dag, tja dat ik jou voor het eerst daar zag. Tja mooi is het leven met jou. Jij bent de in mijn leven. Duiven zijn wij nu een paar, want zij brachten ons twee bij elkaar. Alle duiven, dit dan, shalalali, shalalala. Ja, die weten hoe het kwam, shalalali, shalalala. Want ze zaten in schoot, shalalali, shalalala. En je gaf ze stukjes brood, shalaladie, shalalala Als een rood keek jij me lachend aan, mijn hart ging snel nog sla. Ik was meteen vriend op jou en zag ik jou dan weer Dan zei je keer op keer, er is geen andere Geet ik kniel die dag, tja dat ik jou voor het eerst daar zag. Tja mooi is te leven met jou. Jij bent de zon in mijn leven, door deze duiven zijn wij nu een paar. Ons twee bij elkaar Wie er daar al spreden kan Shalalali, shalalama. Gaan we weer naar Amsterdam Shalalali, shalalala Gaan de duiven op het plein Shalalali, shalalala Omdat we zo gelukkig zijn Shalalali, shalalama. Geef mij maar Holland, mijn kleine Holland, al is Capri ook een. Het is aanschijn, zo staat er geschreven De brood verdienen vrouw en man Vandaar is het zo het heel ontbleven. Al dit we op het nu en dan Al maandagmorgen vroeg gaan we aan het De De die woont heeft geen minuutje vrij Een ander drankpereert bij klaarverjaarsen een derde hoopt hij tot de loterij. Hele week is een gedraaft, is de mens daarbij sla. Maar als het is. Voelt elk zich vrij en blij, zetten wij al de zorg van heel de week op zee. Wij gaan er buiten dan naar zee of heiden. Zondag de zon het brengt de festijn. Ja, als het zondag is, arbeid voor rust weer. Dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht van voor fabriek aan toe. Heiden we blijden, volen nog vrij en briest wanneer het zondag is. De tekenaar zit de hele week te tekenen. De huid was bloot steeds in haar huis vol. De zakenman loopt heel de week te rekenen. Maar hoe hij rekent, steeds komt hij te kort. Een loopjongen moet heel de week lang lopen. Een hengelaar wacht een week lang op een baar. Mijn vrouw die is de hele week aan het kopen. Daarvoor betaal ik me dagelijks groen en paard. De doveldraaier draait met zwiet. Elke dag hetzelfde lied. Maar als het zondag is. Voelt telk zich vrij en blij. zetten wij bij al de zorg, van heel de week op zee. Wij gaan naar buiten dan, naar zee of heide. Zondag de zonneschijn, brengt een festijn. Ja, als het zondag is, arbeid voor is weg, dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht. Van schoolfabriekanten zijden we blijden, vol en ook vrij en fris, wanneer het zondag is.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 voor de muziek van The Ramblers met Vrijgezellenlied en daarvoor Willie Derby met Als het zondag is en ook hoor u nog Willie Alberti met Geef mij maar Holland. De volgende artiest is Jules De Korte, geboren als Julius De Korte, geboren in Deurne op 29 maart 1924. En overleden in Eindhoven op 16 februari 1996... was een Nederlandse liedjeschrijver, componist, pianist en zanger. De Korte was als dichter, pianist in Nederland en België... bekend met liedjes als De Vogels. Ik zou wel eens willen weten. Hallo koning op nul en als je overmorgen oud bent. En u hoort hem nu. Dat nummer van Jules de Korte met Ik zou wel eens willen weten. Oorspronkelijk uit 1957... Het lied gaat over de zin van het leven en wordt verzongen vanuit een christelijke levensovertuiging. De Korte stelt vier vragen over de wereld, waarom? En geeft een aantal mogelijke antwoorden. Luistert u maar, Jules de Korte met Jules van Pingelen. Dus niet, ik zou wel eens willen weten. Je hebt op een of andere manier een probleem met, de, met het systeem. Dus u hoort nu uh, Jules van Pingelen.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 in plaats dat jij de loopt te hoeden Sta jij je te vermijden met een meisje voor het raam Ik kan je niet vertellen hoe diepzinnig ik me schaam Ik moest je voor het leven zing zing en singelen Samen met je juultje, samen met je juultje Samen met je juultje van pingelen Gelukkig voor de jonge varkenshoeder Verscheen nog net op tijd zijn lieve moeder En die deed wat lieve moeders altijd doen,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 Die ik wat geld aanbood Zee, die zeven piep, die heb je morgen terug Pas na een maand of acht Kwam hij diep in de nacht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 Wanneer de bollen bloeien in hun wonderteren kleuren en zoet bedwelmend geuren, daar ginds bij Hillegom, dan zegt Moeman de bloemenvelden mogen we niet missen, maar papa rond ik ga vissen. Wat zie je dan zo'n bloem? Na enige discussie.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 Waar je sprakeloos geniet van die kleuren die je ziet Naar de bollen, naar die heerlijke bollen Want die zie je maar eenmaal per jaar Bij het dolen door de velden slaakt Marietje Plotseling kreten, een slang hit me gebeten Ik ga het hoekje om maar zegt het is een fietsband, leg niet zo gemeen te janken Dat hij aan je vaart te danken, die wou toch naar Hillegond Ze penst over een frontaanval, gevolgd door een tatoeage Zegt iets van een blamage, zo zo'n dikke dronken os.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 want die zie je maar per jaar. de muziek van uh, Louis Davids met Naar de Bollen. En daarvoor de muziek van Doris met Als ik wist dat je zou komen. En de volgende artiest is Dr. Anders P. Geboren in Thun op 24 augustus 1919 en overdeden in Amsterdam op 13 juni 2015. En uh, Dr. Anders P. is een pseudoniem van Heinz Herman Polzer. Als een Nederlandse tekstschrijver met de Zwitserse nationaliteit. Zijn artiestenaam naam, bedacht door Willem Duis, verwijst naar de academische graad van dokter Anders in de economie... die Poltzer aan de Nederlandse Economische Hogeschool... tegenwoordig Erasmus Universiteit behaalde. Hij was ook dichter, schrijver, cabaretier... letterkundige componist, pianist en zanger van zelfgeschreven liedjes. U hoort hem nu, dokter Anders P met Literatuur. Regenvlagen op... Het weer is uitgesproken vuur. Ik zit binnen, verzet mijn zinnen Gooi een blokje op het vuur Lekker stoken, je roken Op een Krachten sparen, rust bewaren Gaat vervelen op de duur in alle hoeken liggen nog boeken tot wordt dat ik er in gluur. Dus ga ik lezen. Wat zal het wezen? Ik merk het al. Ik voel het aan mijn tand glazuur. Het is literatuur. Ja, het is literatuur. En dan is het nog niet eens gewoon maar literatuur. Er is een stroming. Een nieuwe stroming. Zoals ik zeg, een nieuwe stroming in de literatuur. Een echte nieuwe stroming in de literatuur. Een hele echte nieuwe stroming in de literatuur. Een dichter heeft een aantal onze regels gebend. Het doet het werken een bevriede koordirigent. Die in de stad een cultuur de en deze heeft relaties met een boekrecessant. Die zegt het gaat niet om de vorm, het gaat om de vent. En dus is de literatuur. De een is anekdotisch, de ander obscuur. De een is realistisch en de ander is puur. En het stroom maar dat hij die, die jongt. Maar en dat symptoom maar in de literatuur. De eerste heeft de helderheid van griesmeelpap De tweede vindt de eerste onvoorstelbaar knap De derde schrijft de sluiten voor de linkse hap De eerste roemt de derde om zijn meesterschap En deze gaat er weer bij nummer twee op stap En zo bloeit de literatuur Te koop of de huur of de leen bij buur, Overal heb je literatuur In theater en eten en klas en loop aan de weg en de muur. Op het zakenadres van de buikdanseres en bij de contes de siguur. O, oh, waar ik ook duur zie, de literatuur. De li li li, li literatuur de liter de liter de liter, de liter, de liter, de liter, de liter, de liter, de literatuur. De literatieteratutera taterata, de literatuur.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 U luistert naar Zandvoerder met Mario Zandvoort. Blijf hier een wijle stil voor bij het graf u wie daar eer verdient. Strool voor de martelaar uw rogen, en breng een aan zijn vriend. Het was een dag van bloedig strijden. Ze staan in kogelbuien, beiden. Hij en zijn oom, Hij valt en wordt eruit gedraven. Wie zal den stervende beklagen Die vrede vond. Hij sluimert zacht, dan wordt hij wakker. Zijn zwakke hand tast naar zijn makker.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 Hij is er niet. En als het sneeuwt in sombere stilte, de witte waad dekt in de kilte het doodsbed toe. Dan klinkt zijn kreunen en zijn kermen. Hij kruipt en wil den paas beschermen, hij weet niet hoe. En s'avonds voor het ogen luiken, blijft hij nog even snuffen ruiken, zo zonder zin.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 Blijf hier een wijle stil voor de het bij van Nini daar eer verdient. Strooi voor de martelaar uw rozen en breng een brokken aan zijn vriend. Wordt er duchtig gemoderniseerd, dat gaat zo met alle dingen Toch komt nog nimmer een enkele dans, de wals van zijn plaats verdreven. Daar is geen dans die zo goed heeft voldaan, en reeds zo lang heeft gestaan Dans maar van één, twee, drie, zwieren en zwaaien en zweven, in drie Vanzelf ga je wiegelen en bijna al in de vaart. Rij maar van 1, 2, 3. Het houdt er de stemming zo in, dat kan heus geen kwaad. 1, 2, 3 is de dans waar je hout iedere keer weer bij open gaat. Iedereen danst de laan, wat ook en die gaat voorbij, net als de 3 kwarts maat, doe het steeds nog het best, draai maar van 1, 2, 3, zwelen en zwaaien en zweven in 3 kwarts maat. 1, 2, 3, is het, dat is waar je gaat iedere keer weer bij opengaan. In vroeger tijden van rok en van pruik, galop minuet, ga drieën. Als reeds de wals met succes in gebruik in balzaal en al familie Pruiken en rok zijn allang van de baan, echter de wals blijft bestaan Dans maar van 1, 2, 3, sfeeren en zwaaien en zweven in drie klasmaar 1, 2, 3, als vanzelf ga je wiegelen en wijden al in de maan maar van 1, 2, 3, het houdt dan de stemming zo in, dat kan dus geen kwaad. 1, 2, 3 het is de dans waar je hard iedere keer weer bij open gaat. Iedereen danst, de lemboetrok, die gaat voorbij, net als de rest. Maar die oude drie kwantsmaat doet het steeds toch het beste Rij maar aan 1, 2, 3, zwieren en zwaaien en zweven in drie 1, 2, 3 is de tand waar je had iedere keer weer bij hoopt.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 Mijn familie, moeder, woont er in mijn jas. Ik laat ze reffen als een klas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de moeder toch leven moet. Die lieve Charlotte en moddige bas. Bent de dochter van moeder, woont in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 Geboren in Tilburg op 16 september 1882 en overleden in Tilburg op 14 februari 1966 was een Nederlandse zanger en humorist. in het begin van de 20e eeuw ontwikkelde hij zich via het amateurtoneel en talentenjachten tot humorist. En samen met zijn stadsgenoten Adrian van Ierland vormde hij een duo. En in 1910 maakten de Laat en van Ierland enkele plaatopnames. En vanaf 1911 ging hij solo verder. En de laap zou in totaal ruim 350 nummers op de plaat vastleggen. Onder meer met begeleiding van het bekende dansorkest The Ramblers. We hoort hem nu augustus de laat met We Gaan de wijde Wereld In. Wanneer de zonnen straalt, is dansen gaan. Val op je vlotte kruin. En boterbloemetjes te bloeien staan. In je buurmanstuin. Je in je nieuwe wanke vel, een bovenham als proviant. Je zet de verkeersagentjes en de van wel, En je gaat naar Voerland. We gaan wij de wereld in? Lopen op lijn B. En ben je fit en heb je zin? Graan met jij en jou en knik de schaapjes toe En buif je naar een knappe boerenvrouw Roep haar maar je zegt Je zet je op een fijne plek Het maandje dat zal je nachtwit zijn En dan word je s morgens wakker met twee slakken in je nek En je neuriet dit refrein bij de wereld in, sloffen of lijnwees. En ben je fit en heb je zin, wandel met ons mee. Kom bij een slechterui te win, vergezondheid bij. We gaan de wijde weg.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 De morgen tegen negen uur Raak mijn hart vol met vuur Dan kom jij aan mijn kantoor voorbij En je lacht tegen mij Kleine blonde vrouw Hoe ik van je hou Zegt dit lied aan jou Kleine blonde Mariando. Wanneer gaan wij eens aan de wandel, want steeds alleen te lopen is dus niets gedaan. Als ik jou voorbij zie komen, zo langs de gracht onder de bomen, dan zal ik zo wel aan je zijde willen gaan. Zeg me waarom keek je me aan? Want daardoor is mijn hart opeens van slag gegaan. Kleine blonde Mariano, toe ga met mij nu aan de wandel. En zullen wij het verder verleven Samen Zie de bomen in hun tooi, Dan ben jij eens zo mooi Breng de lentezon in mijn gemoed, Zeg nu ja, dan is het goed En als je me ziet, kind vergeet dan niet Den oud van dit lied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 dan zou ik zo wel aan je zijde willen gaan. Zeg me waarom, keek je me aan? Want waardoor is mijn hart opeens van slag gegaan? Kleine Ga met mij nu aan de wandel En zullen wij het verder leven samen gaan Ik ga u zingen, dames en heren, het bekende liedje De Meisjes van Lene Wanneer je de wereld kruist hebt als ik En goed dat je ogen kan kijken dan ga je onderkennen het wezen des volks en dan ga je allicht vergelijken. Mm. Mijn studieobject, nou beheers je niet gauw. Wat is grote reepen op haar, van nou de vrouw. Ik heb bestudeerd ze zo grondig als het kon. In het zuiden en onder de tropische zon. Dat is van van Linden, dat is madre van Wien. Senoras zo schoon als Madonna's. De shopgirl van London, de pijl van New York. De geishas, de kittige nonna's. Bedenk hoeveel jaren die studie mij nam. Voordat mijn conclusie slotte er kwam. De meisjes van Wenen, die hebben dikke benen. De meisjes van Berlien, die zijn wel aardig om te zien. De meisjes van Londen, heb ik altijd leuk gevonden. Maar de meisjes uit de Amsterdamstad, die hebben we, die hebben we. iets weeks en iets hard Maar ze hebben iets apart. Je vraagt op een bal naar een meisje ten dans. De engel zegt, Sir, I am so sorry, but for the next fox I'm already engaged. Nu no de vaak in another, don't worry. La petite de mon maître is lang niet zo bleu. Die zegt, T'es mon tibain, dançons dans mon vieux. En in Surabaya zegt menige vrouw wanneer je de vracht om. Adieu, daar mouw. En die van Berlijn zegt zo'n fieber is schön, maar van Fox wordt mijn vriend is meer liever. Die in tanzen weer vals of om straals. Maar bloed, toch, die ben ganz in fieber. En in de Jordaan, nee, ik dank u me heer. Het spaart me u ziet dat ik zo transpireer. De meisjes van Wenen die heen. De dikke benen, de meisjes van Berlijn, die zijn wel aardig om te zien. De isjes van Londen dat heb ik altijd leuk gevonden, maar de meisjes uit de Amstelstad, die hebben wat, die hebben wat, iets weegs en iets hart, maar ze hebben iets apart. En als je een vrouwtje in de zon kust, of je handen maar taaien zou leggen, dan zie je de volksaard zeer typisch omlijnd in hetgeen je die schatjes dan zeggen. Die Berlinerin, hast met die vrouwtje al verpatst, ik kleep je glas 1 naar de dat is de De Engelse kijkt hier lang aan en zegt daarna, alright boy, tomorrow you will speak with papa, la vie de brie met deze se niet om omhelsen samen connecten en in de Jordaan zegt de meid handen thuis. Ga je uit dat ik sla je te pletten. Zo'n stuk erin, wat denk jij wel ik bin. Ga gauw in je grap staan dan trap ik je erin. De meisjes van Wenen die hebben dikke benen. De meisjes. Van Berlin, die zijn wel aardig om te zien. De chicsics van Londen, heb ik altijd leuk gevonden. Maar de meisjes uit de Amstelstad, die hebben wat, die hebben wat. Iets weeks en iets harts, maar ze hebben iets aparts. Nou, nou hebt u het driemaal gehoord, dames en heren. Nou zou ik toch zo zeggen, kunnen we dat refreintje wel eens meezingen? Allemaal, nu. Ja, daar gaan we. De meisjes van Wenen, die hebben dikke benen. De meisjes van Berlin, die zijn wel aan om te zien. De meisjes van Londen, heb ik altijd leuk gevonden. Maar de meisjes ja, u hoorde alweer een nummer van Louis Davis met de meisjes van Wenen. En daarvoor hoort u Annie Smeids met kleine blonde Mariandel. En de volgende formatie is eigenlijk een muziektoneelstuk, de Jantjes van Herman Bauber, met liedjes geschreven door Louis Davids... en die dat samen heeft geschreven met zijn vrouw Margie Morris. De Jantjes werd een van de klassiekers in de Nederlandse amusementenwereld en is zeer vaak uitgevoerd en het is ook in meerdere malen verfilmd. Het stuk werd voor het eerst in 1920 opgevoerd met Louis Davids in de rol van Blauwe Toon... en de 300ste voorstelling werd gespeeld op 2 mei 1921 in de Plantage Schouwburg in Amsterdam... En de muziek werd verzorgd door de ensemble Jacques Sluiter. En de drie jantjes waren Team Rot, de Vries en Bouwer. Bouwer was natuurlijk ook de acteur van het stuk. U hoort ze nu de jantjes met Omdat ik zoveel van je hou. Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn voortdurend in de rouw. Toch zou ik jou nooit willen ralen omdat ik zoveel van jou Al hij voor de avond doet En er zoveel waarin ik winnen moet Toch wil ik van geen ander weten Omdat ik zoveel van je hou Wat verdriet, mooi ben jij niet Vooral wanneer je kent Blijf, daar moet je maar binnen Al zijn je kleren ook niet van satijn. En doe je niet meer aan de slanke lijn. Toch zou ik jou nooit willen raken Voor zo'n magere mode print. Al ben je ook een beetje vreemd van ras. Toch vind ik dan dat met jou in me Ik Zoveel van je houdt. Of zijn je haren niet gepenemd, maar niet En is het gebruik van zeep jou onbekend? Toch wil ik van geen andere weten, omdat ik zoveel van je. Gaf ik jou en al het leed dat was voor mij dat hij je toch had weten. <laughs> is Dat zo ha? <laughs> ja, <of al> Is dan. als Ja, al Oh, meisje. Al gaf je mij ook soms een waardje kou, al sloeg je mij. En dat thuis ligt en ons kreien.